bedankt, geloof ik, door uh, Ad. En uh, daar gaan we nog een keer verklappen. Want om voor 160 uh, mensen broodjes te smeren, soep te maken enzovoort. Nou, dat is uh, toch wel heel bijzonder. Koffie, thee en vooral uitstraling van liefde. Hè? De hartelijkheid die erbij hoort. Dat is, uh, dat is de, de room in de koffie, zou ik zeggen. Um, in ieder geval ook bedankt aan de muziekgroep. Ik ga jullie niet bij namen noemen, maar heel fijn hoe jullie ons weer hebben willen begeleiden. Dank aan de techniek. En dank aan Henk. En Henk, ik wil je vragen of je naar voren wil komen om met ons te eindigen en om... Uit handen van Ad, waarom niet Ad, jij doet ook zoveel achter de schermen. Geef jij nog maar eens die bloemen voor de vrouw van onze... Ja, heel <laughs> goed. Mooi. Ik wil ook eh, nogmaals de organisatie heel hartelijk bedanken voor de uitnodiging. Ik vond het een voorrecht om deze dag met jullie door te brengen het woord van de Heer te delen. Een vreugde. En eh, een Engels gezegde luidt: We'll see each other again, here, there or in the air. Maar eh, we zien elkaar weer. In ieder geval bij de heer, dus dat is uh, super. Ik wil ook alle mannen die uh, een gift hebben gegeven, ik heb dat nog niet verder gezien, maar uh, alle mannen die een gift hebben gegeven voor Rwanda, Oeganda, ook vast bedanken. Wij zullen pijn lijden, uh, we zullen ons best doen, maar uiteindelijk dat geld dat gaat allemaal naar de mensen die het daar nodig hebben. Uh, zeker ook die studenten. Uh, allerlei verschillende studies gaan ze doen, maar ze krijgen ook karakterbegeleiding. Diepte in die landen daar, dus super bedankt, ook voor de vrouwen en de kinderen. Uh, bedankt voor jullie bijdrage daarin. Ik stel voor dat we gaan uh, bidden om de zegen van de Heer. Ik wil u uitnodigen om erbij te gaan staan. En dan gaan wij gezegend naar huis. Dank u Heer. Dank u voor deze dag. Dank u voor uw oneindige genade, uw aanwezigheid die ons leidt naar huis. Nu de plek waar wij naartoe gaan, maar ook naar ons eeuwige thuis. Dank u wel. En dank u wel dat u ons uw zegen meegeeft, zodat wij door gloeid van de geest en moedig uw weg mogen gaan. En zo de zegen van God, onze goede Vader, en de zegen van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, en de zegen van de Heilige Geest zijn bij jullie allemaal. Vandaag de komende periode, totdat de Heer Jezus Christus terugkomt of totdat je sterft. Wees gezegend. Amen. Ik draai even een kaartje om en. Uh... Daar staat dan op nazorg en dat klinkt uh, misschien een beetje vreemd alsof jullie zorgen hebben. Die hebben jullie misschien ook. Als jullie straks met één van ons, en daar wil ik ook één van zijn, willen napraten of bidden, dan is daar de gelegenheid voor. Dus nu is mijn kaartje even rood als het allemaal werkt. In ieder geval fantastisch fijn dat jullie hier waren. Bemoedigend voor ons dat er uh, zo'n ruim 160 mannen waren... We hopen en bidden dat we het volgend jaar weer mogen organiseren. Voor de vijftiende keer zou dat zijn. Derde lustrum. Maar daar gaat het niet om. Belangrijk is dat we elkaar dan weer mogen ontmoeten. Uh, we hebben daar hulp bij nodig. Uh, mensen die ook reclame willen maken hiervoor. Dank als jullie dat gedaan hebben op het mailtje van Ad. Van nodig is iemand uit. Ik heb dat gedaan. Uh, iemand die bij op school... Uh, uh, ik zou zeggen bij het meubilair hoort. Dat is een dubbele uitspraak. Maar in ieder geval iemand die ik goed ken en die is hier vandaag ook. En zo hebben we elkaar kunnen en mogen uitnodigen. En daar ben ik heel blij om. Um, zegt het Voort, maar we hebben ook mensen nodig in de werkgroep. Uh, we worden allemaal een, een beetje ouder... Uh, als ik mezelf naga, ik ben oudste in onze kerk geworden en dat geeft helemaal niets. Maar er komen steeds meer dingen op ons af, dat hindert helemaal niet. Maar we hebben elkaar nodig en ik zou graag willen dat we het met meer kunnen doen. Dus IJsselstein, Lopik, Polsbroek, Woerden. Nou, je weet waar je woont. Ga maar eens kijken in de kerk. Niet zozeer naar je buurman die je net misschien omhelst of omarmd hebt. Maar dan als je dat doet, dan wijs je ook heel veel vingers naar jezelf en vraag jezelf maar eens af. Hé, hey, misschien kan ik ook wel eens een keer mee organiseren. Heel graag. Um, wij willen graag met je napraten en bidden als dat nodig is. Dat doen we hier achter. Waar de toiletten zijn is een gangetje. Daar kun je gewoon naartoe komen. Ad, die net die mooie bos bloemen gaf, uh, wil achter de schermen daar zo staan... om het te te opruimen. Als wij dan een keer... Of een keer, als wij dan kunnen bidden met mensen en praten... misschien zijn er dan mensen die wat stoelen willen sjouwen... zodat we, nou, als we allemaal ons best doen... voor tweeën allemaal uh, hier de kerk verlaten. Dat zou super zijn. Ja? Oké. Okay. Nogmaals uh, fijn dat we met elkaar zo deze dag mochten beleven. We gaan nog één uh, heerlijk lied zingen... en daar sluiten we dan echt mee af... en uh, hopen we jullie volgend jaar te zien... Wat mij betreft Henk weer, maar meestal wisselen we van spreken. Maar heel veel zegen en sterkte in je, in je werk en ook uh, nou in straks bij de marathon. Hou ons op de hoogte, maar dat doe je op je website, geloof ik Oké. Okay? Okay. Als je hier vandaag geweest bent, kan het niet anders zijn dan dat... Ik zou zeggen, we hebben laatst in onze kerk een hele mooie preek gehoord over de brandende braamstruik... waar Mozes het licht van God heeft gezien, sandalen van zijn voeten... maar ook aan hem was te zien dat hij God had ontmoet... Nou, wij zingen nu laat u glorie zien aan heel de wereld om ons heen. Als we vandaag iets ontvangen hebben, geef het door. Dat is een heel belangrijk iets. Laat u glorie zien.